Uur. Kees Groot met het NOS De stroomstoring in Amsterdam is verholpen, maar op een aantal plaatsen zijn er nog problemen. Zo is op sommige plekken de stadsverwarming uitgevallen. Energiebedrijf Nuyon denkt dat dat probleem na twaalf verholpen is. In het Slotervaartziekenhuis gaan operaties niet door. De stroomvoorziening in het ziekenhuis is nog niet stabiel. De treinen in en om Amsterdam rijden nog niet. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstregeling in de rest van het land. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt is geen kandidaat meer voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. Hij heeft zich enkele minuten voor het begin van de eerste stemronde teruggetrokken. In Straatsburg kiezen de leden van het Europees Parlement vandaag de nieuwe voorzitter. De strijd gaat tussen twee Italianen, de christendemocraat Antonio Tajani en de sociaaldemocraat Gianna Pitella. De man die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij... in een nachtclub in Istanbul, heeft volgens de Turkse autoriteiten bekend. De gouverneur van Istanbul zei in een persconferentie... dat de man een training heeft gehad in Afghanistan. De aanslag tijdens de nacht van Oud en Nieuw... werd eerder al opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De Oezbeek Masharipov schoot 39 mensen in de club dood. Hij werd gisteren gearresteerd in een huis van een vriend... in een buitenwijk van Istanbul... De vriend en drie anderen zijn ook opgepakt. De zoektocht naar het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines is officieel beëindigd. Dat hebben Australië, Maleisië en China bekendgemaakt. Vlucht MH370 met 239 mensen aan boord verdween bijna drie jaar geleden van de radar. Een gebied van 120.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan is afgezocht. Het vliegtuig is niet gevonden, er zijn alleen wat wrakstukken aangespoeld. Het weer, zon en wolkenvelden, het vriest bijna overal. Later vandaag wordt het min 2 graden in het oosten tot plus 2 graden aan zee. De rest van de week is het rustig weer. In het zuidoosten nog een aantal dagen koud. In het noordwesten lopen de temperaturen vanaf morgen gestaag op. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Fiel is nog altijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouden 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reist ook is daar dicht. Vertraging ongeveer 30 minuten. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Maardenberg. 8 kilometer. Ook daar is de vertraging een half uur. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harlingsveld Giesendam. 3 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier. Dat geldt ook voor de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En de file daar is 4 kilometer.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 Let's go.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 FM. Yeah.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 Wanneer pakker wanneer pakker wanneer pakker